FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A10. De A10 Noord om precies te zijn richting Diemen. Voor de Zeeburger Tunnel staat een te hoge vrachtwagen. De weg is op dit moment even dicht. Er staat 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N205 valt nog opnieuw ver richting Haarlem. voorhoofd door 2 kilometer met 10 minuten op En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 Het metalpodium wordt vanavond voor jouw beentje verzorgd... want dit is Play It Loud Live. Goedenavond mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 152 e staflevering van mijn in Hard Rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud dus op de maandagavond. En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten behandel ik elke week een ander thema. Ben ik sinds vorig jaar juni begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud waar ik in zes thema uitzendingen nadruk leg op... Nieuwe releases, de underground metal scene met Ben van Rode elke laatste maandag van de maand. De metalfan en zijn bands. De Nederlandse en de opkomende internationale metal scene. En houd ik jullie wekelijks op de hoogte dankzij het metal nieuws in de concertagenda. En vanavond is het alweer tijd voor de tiende aflevering van Play It Loud live. Het programma dat volledig gewijd is aan de band achter onze favoriete muziek. En middels biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band, hun carrière... een nieuw album of single release, duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek... en draai ik uiteraard ook indien mogelijk een hele oeuvre of een grote selectie daarvan. En vanavond is het na de Alkmaarse genformatie Onkt... de beurt aan de thrash metal band Chaos Unleashed uit Horn. In hiervan zijn alle drie de heren bij mij in de ZFM studio aangeschoven. Welkom vanavond bij Play It Loud... Heeren, leuk dat jullie er zijn. En onwijs bedankt dat jullie al helemaal vanuit Hoorn uh, of Alkmaar... waar jullie vandaan komen, uh, naar stand voor zijn gekomen. Ja, dankjewel. Ja, was, uh, ja, was, uh, ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, nee, graag gedaan. Uh, hartstikke leuk. Uh, <lacht> nou, jij ook hartstikke fijn dat je er bent uh, vanavond, uh, Mark. Uh, het hing er even om um, um, uh, dat je <lacht> erbij kon zijn. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Want het ging even niet uh, zo goed met je afgelopen zaterdag... las ik op Facebook. Nee, Wat was er gebeurd, als ik vragen mag? Nou, tijdens het optreden in uh, Ahoy. Ja. Um, helaas niet Ahoy in Rotterdam. <laughs> nee, niet in Ahoy. Maar het Ahoy in uh -huh. uh, ging je Tijdens het ene laatste nummer ging het eventjes met mijn hartslag uh, niet zo goed. Oei. Die ging naar de eenzame hoogte en oh. uh, die ging niet meer terug. Uh, dus uiteindelijk uh, met de ambulance naar het ziekenhuis. En daar al, uh, je hebben je ze uh, met een defibrillator de boel uh, gereset. Ja. Maar. Uh, we hebben het overleefd, we zijn Gelukkig, nog. je bent uh, er. Ja. ja, we moeten er nog wel even onderzoeken wat er nou precies aan de hand is. dat ja. wat die nog een keer gebeurt. Wat de oorzaak is inderdaad, ja. Ja, maar gisteren pas naar huis, toch? Gisteren? Vrijdag. Ja. Gist vrijdag, ja. Ja. ja, een week iets het ziekenhuis nou ja. Ja. Nou, nou, nou ja, we hadden in ieder geval een heftig. goede hand. Ja gelukkig. Ja, we hebben ja. een beetje gehoopt op een vroegtijdige dood voor de verkoop. Ja, ja, maar ja maar, dat zou ja, een... ja, ja, wel. Ja, al bij de verkoop. met bier. Ja. Ja, <hijs2> ja. Ja. ja. Hij was, hij was een redelijke gieterist, was hij? Ja. ja. ja. <hijs2> nee, hij zit er nog steeds. Gelukkig, maar. Ik ja, ben ja. Blij dat ja, ik je er bent, man. Uh, nou ja, zoals altijd, voordat ik met mijn vragenvuur begin... start ik met mijn vraag of jullie uh, voor de luisteraars thuis eerst uh, willen voorstellen... wie je bent en wat je doet, zowel qua werk en uh, binnen de band. Aan wie mag ik als eerst het woord geven? Ja, Sander? Sander. Uh, nou ja, ik ben uh, Sander Spoor, ik ben uh, 45 jaar. Ik uh, ben ooit geboren in Haarlem en woon nu uh, in Alkmaar. In mijn uh, werkzame bestaan ben ik uh, corporate recruiter bij een grote zorginstelling. Okay. Uh, dus ik zorg uh, voor ja, de personele... Toevoer. Uh -huh. uh, en uh, naast de muziek maken heb ik nog uh, twee uh, jonge kindjes uh, waar ik uh, papa van ben. Oh, dus, uh, ja. leuk. Dat? Uh, uh, jonge kindjes? Hoe 7, is. 7 en 8. 7 en 8. Ja. Jongens, een meisje? Of een jongen, jongen en een meisje. Jongen en een meisje. Ah, ja kijk. Helemaal goed. Ja. Dankjewel. je wel. En... Uh, Mark kleine satanisten. Houd ja, ja, ja. ook net zoals papa van de metalmuziek. muziek. Dat nog niet, dat komt wel. Dat goed。gaat wel komen. Ja, ja, goed zo. Ja, ja. Uh. Nou, ik ben zeven dagen ouder dan Sander. Uh, yeah? 10 augustus, 79, ook 45 dus. Hoor in 90 geboren en getogen in de oren. Ja. Waar niet allemaal waren, ook in de dorpjes eromheen. Zwagenblokken. Uh -huh. en uh, Even kijken, uh, teamleider bij uh, Kenter. Zit in de energievoorzieningen. Okay. En we uh, een stukje binnendienst en buitendienst wat ik leiding aan geven. Uh, nou ja, geen, uh, geen kinderen. Geen kinderen. Moeten okay. er ook niet komen. Nee. Lekker rustig zo. Nee, precies. <laughs> gelijk. En, uh, ja, ja de, de band kost genoeg tijd. Ook dat. Uh, ja, ja, ja. ja inmiddels afgeloofd, Volgend okay. jaar uh, gaan we trouwen. Wow. En, uh, Mooi. Ja, super gelukkig. Ja, ik kan me voorstellen. Yes. En, uh, ja, nou, Rob, tot slot. Ja, ik ben Rob Ront. Ik ben de nestor van de band. Mm -hmm. En uh, we gaan geen uh, leeftijden noemen, denk ik. <laughs> 57, 57. Ja, 57. Ik ben uh, uh -huh. ja, systeembeheerder op een uh, middelbare school. Uh -huh. Ik heb ook uh, twee kinderen tegenwoordig, niet kindjes, kinds, uh -huh. kinderen. <laughs> en getrouwd. En, uh, een hele mikmak. Oké. Okay. Ja, ja, uh, en kindjes zijn... 16 en 19. 16 en 19, ja. oké. Okay. Een jonge meisjes. Su, jongens, zuipen je bier op. Zuiven al je bier, ja, suipen, al je bier op, ja. ja klootzakken. Nou ja, okay. ja, ja, Zoals gezegd, uh, we gaan het vanavond uiteraard uh, uitgebreid hebben... over jullie als band, uh, jullie muziek en in het algemeen. En uh, natuurlijk jullie op 23 augustus verschenen... Uh, de buutalbum neem ik aan I Am Chaos... die ik tussen onze gesprekken door uh, in zijn geheel uh, ga draaien. Uh, dan leggen we uiteraard uh, de focus op. Uh, we duiken eerst even terug in de geschiedenis. Uh, Chaos Unleashed is destijds gevormd nadat jullie alle drie uit andere bands kwamen. Uh, hoe is dat precies gegaan en wanneer is Chaos Unleashed precies ontstaan? Oeh, uh, het, uh? de naam ja, ook... Chaos Unleashed uh, <laughs> is al vanaf 2009... Mm -hmm. Toen ik stopte met mijn toenmalige band Dominion, uh, Dominion. toen had ik al zoiets van... Uh, oh, dat is wel een gave naam. Die moet ik ja. even, even ergens uh, op een kladje noteren. Ja. En, en hij is een beetje geboren toen Rob en ik uh, een soort van, van half auditie... Het was niet echt een auditie, nee, maar we hadden afgesproken ja. in een oefenruimte... Was, mm -hmm. Wat is het, alkmaat, had daar de Alkmaat van? hadden met twee andere gasten om, uh, om wat, wat te gaan doen. En, ja. uh, we kenden elkaar niet. Okay. Over via de advertentie. Uh, Muzikantenbank uh, of. Uh? Ja, ja, ja je, volgens ja. mij. Ja. En uh, nou ja, daar, daar troffen we elkaar. En uh, nou ja, het was duidelijk dat het niks ging worden met die andere twee gasties. Okay. Er staat ook wel wat leeftijdsverschil tussen, ja. maar die waren echt uh, net, net jongens. Ja, net 20 misschien nog niet eens. Ja. Ja. Weet je, maar ja, we waren wel een klik. Zo van, nou ja, misschien kan het wat worden. Mm -hmm. Dus uh, we hebben altijd contact een beetje gehouden. Maar ja, toen kwam natuurlijk ook corona. Ja. Ja. En uh, nou ja, toen na corona, uh, daar had ik wel wat nummers geschreven ook. Mm -hmm. En nou ja, toen uh, de zoektocht naar een drummer gestart. Ja. Een tijdje uh, iemand in Den Haag gehad. Okay. En uh, nou, eigenlijk hebben we nog steeds geen drummer, nee. maar uh, oh, ja. hebben we hebben Sander als invaldrummer. Sander is de invaldrummer. <laughs> ja, ja, tijdelijk. <laughs> tijdelijk. Tijdelijk. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Van begin af aan al. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het ja. Nou, okay. ik denk 2022 dat we echt compleet uh, waren in deze bezetting. Okay. En uh, ja, dat, dat het uh, gewoon echt een band is geweest, okay. uh, geworden bedoel ik. Ja. En toen hebben we in november 22 dat eerste optreden gedaan. We zijn in maart 22 begonnen met z'n drieën. En in november hadden we het eerste optreden in een heel klein kroegje in Horen. Ja, Swaf stond helemaal vol. Oké. Ja, gek. Swaf is een begrip in Horen. Je moet je gewoon gespeeld hebben. Ja, super kleine kroeg. Een postzegel. Als je op het podium staat, dan moet je aan de kant als mensen naar de wc willen. Zo klein dus. Ja, het hoort bij de charme. Er werd zelfs gesteeds dived. Of, of ja, ja. Oh, wow. <laughs> Ja, en dat kan echt niet in die kroeg. <laughs> nee, maar dat, dat lijkt me ook niet heel verantwoord, nee. <laughs> en, en daar spelen dan meestal de bandjes een beetje in het begin of zo? Of... Ja, ja, maar ook, ook de wat... Uh, nou, niet de grotere bands, maar ook de, de, de bandjes die een beetje... Uh, of wat meer wat verder zijn. Die, ja. die, die willen er ook... Uh, bijvoorbeeld een Tim Knog of zo. Ah, oké. Okay. Ja, die ook voor uh, natuurlijk, ja. hoor, ja, hoor. Oké, lachen. Harder, die wilde uh, graag spelen. Ja, ja. Het is heel, uh, dat is gewoon een heel, dat, kleinschalig, gemoedelijk uh, ja. zaaltje. En, uh, ja, ja, echt uh, ja. voor de horen. Hoe zeg je dat? Horinees. Horinees, oké. Okay. <laughs> Hornaars en import. Hornaars, ja. <laughs> ja, dat dacht ik dus dan. Hornaars, maar het is Horinees. Oké. Okay. Uh, Wisten jullie destijds ook al precies wat voor stijl of metal jullie wilden spelen met Chaos Onleashed? Ja, ja, nou ja, ik schrijf eigenlijk alle nummers. Dus, ja. uh, okay. uh, en ik ben echt een Thresh Metal... Uh, ja, georiënteerd. Ik kwam, kwam hiervoor uit Zet Iron. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk veel meer speed metal, heavy metal-achtige invloeden. Ja. Yeah. Uh, en en dus daar, daar had ik wel veel geleerd hoe je een beetje catchy dingetjes kan, uh, kan schrijven. Ja. Yeah. En uh, hoe dat toch ook wel aanslaat op het publiek. Okay. Dus, dus ik dacht, nou, weet je, als ik dat een beetje kan combineren met, uh, met goede, uh, goede trash, wat echt een beetje mijn ding is, uh -huh. dan heb ik misschien wel een leuke, leuke formule. En, ja. Nou ja, zo so far, so good. So far uh, is het goed. Dat vind ik zelf dan. Okay. Vooral. En uh, wat betreft uh, Sander? Uh, je nee, ik vind, vind het helemaal goed. kut. Daar blijf ik ook inval doen. Blijf je ook. Ja, blijf ik ook. Nee, eh. Ja, ik, ik, uh, ik ben in principe, uh, ik heb heel veel verschillende soorten stijlen gespeeld. Ik speel ook mm -hmm. meerdere instrumenten. Ja. Ook eerder in bandjes uh, gitaar gespeeld. En basgitaar en gezongen en zo. Ja. En uh, voornamelijk ook uh, mijn actieve nog band die ik op zich nog wel heb. Maar waar we niet zo heel veel mee doen. Dat is jouw zin. dat is een black metal band. Black metal, oké. Okay. Ja, daar speel ik gitaar in. Mm -hmm. en, uh, nou ja, dit, dit was een project. Um, Rob, daar heb ik al eens een keer eerder mee gespeeld. In een, in een projectje wat we opgezet hebben en nou ja, dat was eigenlijk niet echt van de grond gekomen. Daar ja. hebben we wel een paar maanden mee gespeeld, we hadden ja. wel wat nummertjes uh, en dat dat nou ja dat liep gewoon uh, uh, uiteindelijk een beetje op een eind en uh, vervolgens uh, appte die me begin 2022 van hey uh, zoek je nog een band? Ja. En uh, ik dacht nou stuur me wat muziek en uh, het, het was trash metal en ik, ik ben heel erg altijd op zoek naar mezelf uitdagen mm. om, om in nieuwe stijlen, uh, nou ja, bezig de te stijnen, zijn. Ja. En ik had nog nooit in een band gezeten. Dus ik dacht, uh, mm. laat ik ja. dat eens proberen. Okay. Als Lars Oerig okay. het kan, dan kan ik het ook. Ja, precies. Ja. <laughs> nou, dat viel best wel vies tegen. Toch wel, ja. want ja, <laughs> ja, het is gewoon een hele andere, in die black metal, daar heb ik ook in gedrumd, in black ja, metal bandjes. Wel wat sneller natuurlijk. Dat is heel wat wel wat sneller. beats. Ja, ja. Alleen, alleen hier is het, zeg maar, de helft van, van uh, de ledematen doen het heel snel. En ja. de andere helft die doen het, het, het halve tempo. En dat is gewoon hele andere manier van denken. En, ja. Dus uh, dat was voor mij heel erg uitdagend. En ja. inmiddels denk ik dat we nou ja, best wel lekker bezig zijn uh, met z'n allen zo. Ja, klonk zo ja. Erg lekker. ja Meteen al. Uh, Zeker. Met eerste nummer. Uh, wat betreft jou, Rob. Uh, waar heb jij in gespeeld voorheen? En waar uh, liggen jouw uh, muzikale passies van muziek? Ja, mijn, mijn uh, uh, muzikale roes die uh, ligt in de jaren tachtig. Oké. Okay. En uh, uh, ik ben toen in een uh, band gekomen, Engels... Uit, uh, uit Zwanenburg. Okay. Uh, ja net toen twee LP's gemaakt. En uh, ja, daar word ik toen Angus. voor uitgenodigd om te spelen. En, mm -hmm. uh, en uh, ook wel aardig wat optredens meegedaan. Maar mm -hmm. dat viel toen uit elkaar. Ja. En eigenlijk een tijdje gewoon, uh, toch gewoon een beetje uh, blues rock gemaakt. En dat soort werk allemaal. Mm -hmm. En uh, toch weer in de, in de metal scene terecht gekomen. Ik was toen zoekende en uh, ik zag toen uh, Mark staan op Facebook. Ik denk, nou ja joh. We gaan ja. eens een keertje kijken. Ja. En zodoende kwamen we een beetje bij elkaar. En Zander maar weer eens een keertje geappt. <laughs> ja. Ja, ja, we konden nog eerst niemand vinden, dus ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dat is toch wel jammer, Zander. Ja, yes, jammer. <laughs> en het eh, is. Hm? ja dat het dat beter is. Ja, totdat het beter is. Ja, is op zich wel. Ja, precies. Is te doen. Ja. En Engus uh, was dan een beetje geïnspireerd op ACDC? Nee, zo, op, dus, uh, dit is oh. dus meer een soort even wat sneller. Ah, Oké. Okay. Ja. Ah. Dus dat. Heel uh, iets anders dan dit. Ja, absoluut. Een die Waver British Heavy Metal, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay. ja en dit is er uh, ja, toch wel meer in mijn straatje. Ja. En, ja. en uh, welke trashbands uh, waren of zijn uh, voor, uh, als uh, belangrijke invloeden en inspiratiebronnen voor uh, Chaos Unleashed? Nou ja, de, de, de Duitse trash bands. Oké. Okay. Sodom, Creator de structuur, ook iets. ja, de ook een beetje ja, een beetje ja. niet echt uh, ja, niet, ja, een ja. beetje nou, ja. niet echt inderdaad, maar ja, is creator ja. toch uh, wel het meeste ja. denk ik ja, ja, uiteindelijk ontkom je natuurlijk ook niet aan die Bay Area invloed. nee, precies ja, met telecom, en, maar, uh, dus. maar zeker zoals uh, creator de laatste paar jaren klinkt ja. uh, dat is wel een beetje uh, in ieder geval dat is wel een beetje een streven geweest om uh, die richting ook uh, uh, echt. Ja. te gaan ja, hoorde ik inderdaad ook wel aardig terug inderdaad in de muziek ja. En, en, en, en waarom specifiek de Duitse trash metal zien? Nou, omdat het weer eens anders is. En ik vind eigenlijk die, uh, kijk, die. Uh, uh, als je luistert naar die tegenwoordige trash metal bands, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een Evil Invaders of uh, wat ik wel, weet uh, je ja, die, die, die, ja, maar die, die zitten allemaal een beetje op dat, op dat maken een beetje allemaal hetzelfde. Mm -hmm. dat. Ik, het ja. zijn allemaal goede muzikanten, goede bands hoor. Maar ja, ik wil echt wel wat anders doen dan dat zij deden. Ja. Omdat je dan weer, de, anders ben je weer de 13e in een docent. Ja, dus, dus dan ga je een beetje je. zoeken van, nou, wat kan ik dan anders doen? Ja. Eh, dus, dus ja, de, de, zoveel als de Bay Area Trash uh, uh, Slayer clone, ja, dat schiet niet op. Dus nee. dan kan je het beter zoeken. Dat weet je niet als bekend staan. Zeker. Ja, dat is een andere nee. hoek. En ik ben in ja. de laatste paar jaren echt wel, uh, echt wel meer into Creator en uh, Sodom gekomen. Ja. Uh, ook omdat ze gewoon fantastische albums hebben uitgebracht. En uh, toen dacht ik, ja, misschien moet ik het gewoon echt maar in die hoek gaan zoeken. Ja. En dat, dat ging ook wel natuurlijk, weet je, want dat moet natuurlijk ook wel uh, lukken. Ja, precies. Okay. Dus nou ja, zo doen we, nou, Zo doen we ja. okay. uh, nou, Zoals eerder vermeld uh, komen jullie uit het uh, mooie Hoorn. Uh, nou, niet allemaal, hè. Al ook maar, <laughs> maar jij komt uit Hoorn, uh, Mark. Uh, Leefde met al ook een beetje in, uh, in Hoorn. En uh, ik weet natuurlijk dat uh, Manifesto daar zit uh, en daar jullie hebben opgetreden ook. Uh, jullie hebben zelfs jullie release show daar gedaan. Uh, daarover uh, vraag ik daar nog meer over. Uh, zijn er nog steeds uh, veel concerten daar uh, in manifesto, metal concerten met name? Ja, voor mij valt dat wel mee. Ja? Uh, voor mij wordt er wel redelijk wat gedaan hoor. Er is een metal manifesto organisatie die daar redelijk wat aan, uh, wat aan doet. Ja. Ik denk dat het misschien elke maand wel iets is of zo. Ja, ik zag wel wat uh, voorbij komen inderdaad. Maar ja, of die scene daar echt heel erg speelt, weet ik niet. Denk nee. ik eigenlijk niet hoor. Nee. Uh, als je 60, 70 man binnen hebt... Dan in een manifesto veel. waar 300 man in kan, dan, ja. Uh, ja, dan moet je helemaal in je handjes knijpen. Okay. Uh, dus ja, dat, dat, dat, dat is op zich niet heel veel. Nee. Weet je, dan, dan is het leuker om in een zwaf uh, te staan. Maar ja. uh, met ja. 50 man staat het jok vol. Ja, precies. Ja, dat is dan gezellig. Oh, gezellig is dan, inderdaad. Knusse. Ja. ja. Dat persoonlijker ook, ja. inderdaad. Komen er verder ook veel bands uit te Horen nog? Ja, er komen we best He? wel net op. Wat ja. bijvoorbeeld Oink uh, zei. Oh, ja. Maar uh, een ja. van die gasten die komt voor mij ook uit te Horen. Uh, die. die ja. Die, die zanger, dat is toch een uh, servier? Ja, uh, Rafat, uh, bedoel, ja. Ja, ja dus die, is, die komt uit Syrië. Of uit Syrië, uh, ja, uh, ja die, die ken ik wel voor mij. Maar die kwam ook altijd in horen in de muziek. Ah, okay. Dus die ken ik wel, die gasten. Ah, oké, okay. ja. Ik ken en, Rafat uh, dan van zijn vorige projecten. Benemonium en Nomik natuurlijk. Uh, niet vorige projecten, want daar is hij natuurlijk nog steeds actief ja. mee. Uh, maar ik dacht dat hij uit Amsterdam kwam of zo. Maar. Oh ja. of dat hij daar uh, ja ja, er, er, er, er, ja het kan zijn dat hij er nu woont hoor ja. hij mij woont. Ook. Maar, uh, maar hij heeft wel Man veel in hoorn gedaan ook een menespleek menesmaai ja maar ja, ja. ook al uh, hoor eens oké oh, okay. uh, ja wat hebben we nou meer ja. Ja, ja, ja, ja. genoeg beentjes <laughs> ja. toch het leeft wel qua bands, in ieder geval ja, ja, ja. Uh, qua publiek uh, valt het wat tegen dus uh, ja ja ja okay. ja we horen sowieso wel een muzikale uh, stad ja weet je gewoon in de brede zin ook weet je, ja zo kijk donders Orenstadfeest, ja ja ja. ja. ja. <coughs> natuurlijk ook veel popmuzikanten die we kennen. Je noemde net Tim Knolland ja. natuurlijk. Dus uh, oké. Okay. Ja, ja nou. is het is ook Volendam van uh, ja. ja, precies van Westkisland <laughs> inderdaad. <laughs> oké, okay, even terug naar jullie nieuwe album. I Am Chaos. Uiteraard nog van hartig feest nu met deze release. Uh, het is natuurlijk al even geleden dat die verschenen is. Uh, we hebben het zojuist uh, voorafgaand aan het interview even gevierd... met een stukje taart en uh, koffie. Was die lekker? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker, zeker oké, okay, verder. We waren aangenaam verrast door... De hoes van de cd die ja. op de taart was. Ja, die was. is uh, mooi, uh, mooi geworden. Ja. Helemaal goed werk. Uh, ja, ja. ja. <laughs> Chapeau, uh, Hema. Ja, ja, nogmaals dank. Ja, graag gedaan. <laughs> uiteraard fijn om te horen dat het uh, in de smaak gevallen is. Uh, het album, wat ik al zei, is inmiddels alweer een aantal maandjes uit. Uh, hoe heeft hij het tot nog toe uh, gedaan qua verkopen? Is hij goed uh, ontvangen door de media en door het publiek? Uh, ja, nou ja, hij is voor mij wel positief ontvangen. Ja. Uh, ik moet wel te eerlijk toegeven dat, ik, uh, dat de, de Nederlandse reviews uh, mm -hmm. wat, uh, wat uh, uh, achterblijven. Achterblijven, oh, okay. Ja, ja, ja. Te weinig uh, recensies. Uh, ja, we merken. hebben echt iedereen wel aangeschreven. Die, uh, die uh, Rock Tribune Aard, ja. aardsproken. Nee, nee helemaal wat... niks van gehoord. Oh. Maar ook uh, uiteraard die online magazines, Metal Fan, Metal, dat soort, ja. uh, Arrow en zo. Die pikken het wel wat sneller op, heb ik het. Ja, ja. Je, je, je, je kan ook zien hè, dat wat ik heb dan unieke links, dus je kan zien ja. dat ze het hebben geluisterd. Ja. Maar, dus dan denk je van, nou, oké, okay, je hebt het geluisterd, dus dan, ja. dan ga je ik er misschien dat ook weer over schrijven. Ja. Ja, dat, dat blijft een beetje uit. Dat vind ik wel een jammer. beetje jammer. Want ja. ik had wel verwacht dat je als Nederlands blad. Uh, ja. in ieder geval op zijn minst de Nederlandse zien wel. Die een beetje omarmd, inderdaad. Ja, om, omarmd. Ja. Dus dat, ja. dat vind ik wel jammer. Ja. Maar uh, ja, we hebben in ieder geval één review van. Uh, ik weet het ja, Pop Temple of zei hij, die? Of, uh, Metal Temple. Metal Temple, Metal ja. ja. Ja, die was erg positief. Mm -hmm. En onlangs is er in, in Engeland is er een blad uitgekomen: Powerplay. Dat is gewoon een beetje de, de Engelse aardhok. Mhm. Mm uh, en daar werd hij ook, 8 uh, van de 10. Okay. Dus uh, werd hij echt uh, zeer review. goed uh, in ja. dus, het uh, okay. en, uh, en sowieso de feedback die jullie van iedereen krijgen is ook erg positief. Mooi. En, en, en tijdens de shows verkopen jullie het album ook? Ja, uiteraard. Veel? Wordt het ja, veel ja, afgenomen ook? ook tijdens, uh, ja. ja, behalve als hij in het ziekenhuis ligt. Nee, nee niet. Nee. Dan verkopen we het al. Of juist meer. Dan meestal is dat andersom. Ja, ik wou niet Ja, kan niet zeggen. Toch? Ja, ja, ja, maar we moesten de, de, de stand vroegtijdig afbreken. Ja, ja zeker. dat is wel weer jammer. Ja, dat is inderdaad wel jammer. Ja, ja, ja. ja. uh, nou ja, ja. Zoals ik uh, net vermeld heb, uh, maakt jullie uh, trash metal beïnvloed door de Duitse bands. Dus Destruction Creator, Sodom, uh, noemden jullie al. Uh, wordt dus jullie omschreven als agressieve, no-nonsense, no nonsense, sorry, in-your-face metal. We konden dit net al horen natuurlijk. Uh, jullie klinken kwaad. Uh, waar komt de woede vandaan en uh, waar zijn jullie door geïnspireerd? De teksten vooral. Oorlog, oh. uh, ja dan, maar, dat moet uh, oorlog. Uh, <laughs> liefde. Ja, liefde. Vooral ook, oorlog Ik schrijf geen enkele tekst. Nee, dus dat doe ik Mark, uh, heb geen idee waar ik het over heb. Nee. Yeah. Maar... Je ja, <laughs> zit ook niet natuurlijk. Hoewel. <laughs> oh, Jawel, we zo, hebben wel allemaal, dat allemaal dat de background. Oh, jullie ja. doen ja, allemaal dus de backing vocals. zijn, we, oh, ja. zijn Rob ja. ik en uh, Mark allemaal. Ah, yeah. Okay. Yeah. Ja, ah. ja, dus er dus, dus zijn wel zeker de uh, vokalen op de... Ja, zeker. <laughs> oh, okay. zeker. Kom. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja we, we komt de inspiratie vandaan? Ja, overal een beetje. Ja, uh, ja er gaat er, oorlog. Eén nee. of twee teksten gaan over de oorlog, <laughs> geloof ik. Ja. Dat tenminste, een soort, ja, dat moet wel. Ja. beetje, denk ik. Beetje van deze tijd ook, hè? Nu. Ja, ja, ja. ja, ik probeer wel een beetje niet op de politiek in te gaan. Dat vind ja. ik een beetje afgezaagd om uh -huh. politiek. Weet je, en, en daarbij is dat maar uh, de mening van één iemand. Ja. Dus daar probeer ik wel een beetje van weg te blijven. Mm. Maar, uh, nou ja, godsdienst, kan ik me altijd wel een beetje. Uh, een beetje over op, opbinden. Dus, uh, ja. Dat hebben we zo'n burn die we net hebben geluisterd. Op. Ja, dat was ook inderdaad. En ook. Uh, ja. American Gods, dat gaat dan uh, over de, de, een beetje de Amerikaanse heerschappij uh -huh. over de wereld. De je, ja. je, de, de policing the world. Mm -hmm. Nou ja, vind ik ook wel wat van. Ja. Dus ja, dat, uh, schrijf dan schrijf je dan een over. beetje Het is allemaal uh, losstaande onderwerp eigenlijk wat jullie band Ja, het, ja, het, geen ging, het is sowieso geen concept. Oh, nee, nee, nee. Ik oh, okay. nee, ja, weet niet of dat er ooit gekomen is. Nee, geen plannen voor een concept. Op. Nee. Oké. Okay. En uh, hoe is de liefde voor uh, de extreme vorm van metal ontstaan bij jullie? Jeetje, ik heb uh, ooit uh, uh, in de jaren... Ik, mijn, mijn vader luisterde vroeger heel veel uh, progressieve rock... Uh -huh. Uh, en, en ik ben opgegroeid met bands als Pink Floyd en Queen mm -hmm. en Deep Purple en Led Zeppelin en Black Sabbath en uh, ja, zeg maar uh, dat was voor mij de basis om uiteindelijk ook wat stevigere muziek te gaan luisteren uh -huh. en uh, uiteindelijk van nou uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, ooit begonnen met Sepultura en Metallica en uh, Self, uh. Uh, en, en vervolgens ah. werd het steeds extremer en harder en sneller en uh, ontdekte ik black metal en death metal en ja uh, eigenlijk zeg maar alle soorten stevige muziek daar kan ik wel daar ga ik altijd wel lekker op ja. maar ik ben ook wel later uh, meer uh, uh, zeg maar ook, ook andere genres gaan waarderen. Jazz of uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, oude blues rock. Of, uh, maar ook gewoon pop. Pop ja. is gewoon ook op zichzelf best wel knap. Uh, dat je het voor elkaar krijgt om een liedje van drie minuten te maken wat ja. gewoon de hele wereld leuk vindt. Dat is ja. ook wel uh, vanuit ja, het, het muzikaal er... oogpunt. Zeker. Ja. Het is niet dat ik daar uh, nou heel erg uh, goed op ga. Nee. Uh, nee. Om slaap <h pharmacy> <Of. h znajdakin> misschien, misschien dat. Of zo, <h�'s> maar. maar het is wel gewoon knap hoe je, hoe je iets kan maken wat heel veel mensen aanspreekt. En wat ik wel grappig vind is dat in al jaren dat ik nu muziek maak, zoek ik altijd een beetje de extreme stijlen op. En mm -hmm. dit is wel voor het eerst dat ik in een band zit waarbij ik denk... nou, deze muziekstijl zou in ieder geval een veel breder publiek moeten aanspreken. Want ja, ik dus, ook. het is op zich wel toegankelijker metal dan bijvoorbeeld hele extreme, obscure black metal. Ja, ja. zeker. Dat sowieso. Ja. Ja, dat uh, ligt mij zelf ook iets minder, zeg maar. Ja, mijn, mijn radiocollega is daar helemaal fan van, maar ik... Ik kan me wel voorstellen dat het niet voor iedereen weg is gelegd. En dit is toch wel even wat toegankelijker voor ja. iedereen. Ja, ja en je kan horen wat Mark zingt. Ja. De, de muziek is gewoon Kenbaar, uh, in je face, ja. maar ook niet al te super ingewikkeld. Het is gewoon... de productie is natuurlijk ook een beetje beter. En de, de productie beter. is ja. supergoed. Dus ja, uh, uh, uh, uh, daarom denk ik dat het hopelijk een, een heel breed publiek zou moeten aanspreken. Ja, ja. dat hoop ik ook inderdaad. En uh, voor jullie heren. Dezelfde vraag. Ja, voor mij is het uh, in de jaren 80 begonnen met uh, Metallica. Oh, zei het dan inderdaad, ja. ja. Met uh, Killamol, die kwam op uh, Varys ja. Vreugd, ja, dat was uh, Juf nee, van Net. Ja. ja toen was het nog niet zo heel erg breed. Nee. En daarna natuurlijk Slayer. Ja. ja. Dat is ook echt uh, trash georiënteerd Ja, ja, ja. Sodom Creator. Ja. ja. Ja, dat zijn de beste bands, ja. Helemaal goed. Voor mij ook ja, begonnen ja. inderdaad hoor, Metallica. Ja. Uh, zeker een van de eerste albums die ik kocht. En dus. ja. uh, jij Mark. Ja. Ja, uh, het is bij mij begonnen met uh, Terminator 2, die film. Die had de uh, soundtrack, You Could Be Mine. Ja, yeah, uh, yeah, yeah. yeah, ik was helemaal niet into the metal. En nee. Mijn ouders, die luisteren ook Pink Floyd, Beatles, mm -hmm. weet je, standaard ja. deentjes, Maar uh, En ik hoorde dat en ik was gelijk verkocht. Ik dacht, oh, dat is gaaf. Dat yeah. is, uh, daar moet ik meer van. Dus, dus via Guns N' Roses. Dus, uh, toen dacht ik oh, ik wil wel gitaar spelen. En uh, toen zijn we gitaar leren, oh, dan moet je dit luisteren. Dat was Counter to Extinction van Megadeth. <laughs> en uh, dat is nog steeds mijn all-time favorite ja. band. En, uh, ja. en uh, altijd wel een beetje in de trash gebleven. Mm -hmm. Ook al uh, um, een beetje naar de melodieuzere, hè? zoals Seventies of zo. Dat, hem, mm -hmm. dat vind ik ook wel, wel gaaf. Ja. Black metal, weet je die commerciële in hoeverre Black metal commercieel is. Ja, ik dat wel leuk dat, zo, Ja, die Moe, ja, ja. ja. Cradle ja. vind ik wel vind ik wel graag. Ja. Immortal. Ja, ook vet. Maar weet je echt dat opsturen dat, dat je gewoon zo'n... een of zo. Dat stoppen zo. zo ja. Zo ja. Zo ja. Zo ja. ja. ja dat geluid inderdaad, ja. Dat, moet je, dat moet je van moet Ja, ja, ja, ja. ja. En de, de, de, dead metal ook ja, weet je alleen een beetje die commerciële, weet je death zelf. Ja, ik een gaaf, alhoewel ik death Persoonlijk geen death metal vindt. Nee. Maar, uh, maar progressive meer ook. Okay. Ja, het is meer uh, ja, maar ook omdat, death, omdat, omdat ja. hij een scream heeft. Ja, precies. Daarom wordt uh, het geassocieerd met death metal ja. vaak. Ja, ja apart. Uh, Oké, okay. jullie uh, woede is dus uh, omgezet in tien agressieve nummers op het debuutalbum I Am Chaos. Uh, wanneer zijn jullie precies begonnen met het schrijven en opnameproces van het album? En hoe is deze verlopen? Hebben met veel tijd in beslag voor het album? Uh, nou ja, ik ben al, was er al mee begonnen. Uh, Voordat eigenlijk Rob uh, leren kennen, zou het zeggen, dus ja. uh, ik zat uh, in between bands mm -hmm. <laughs> dat is mooi zeggen. Ja. En, uh, en ja, met de technologie tegenwoordig kan je, kan je prima thuis uh, alles opnemen. Dus ik had ja. een uh, gitaartje opgenomen, drummetje eronder gezet en dat soort dingen. Ja. Uh, uh, dus toen we eigenlijk compleet waren uh, begin 2022, toen had ik al vijf nummers helemaal af. Ja. Uh, uh, nou ja, dus, dus dat, dat, dat, dat bevordert het proces wel. Ja. Nou ja, goed, dan moeten er nog vijf bij. Ja. En uh, dat, dat ging ook wel redelijk vlot. Het doel was ook tien nummers. Ja, ja. Ja, maar, ja, het doel was sowieso allemaal full length te maken. Ja. Ik wilde uh, niet, niet beginnen met een EP'tje. Nee. Of een dat demootje, of wat ja. uh, je dat getrut. Mag ik ja. dat zeggen? Mag vast dat. Ja, maar natuurlijk je mag alles zeggen. <laughs> ja. Ja, ik dacht, gewoon gelijk uh, meteen goed... Uh, van, uh, ja, nee, ik zijn 45, of uh, bijna pensioengerechtigd. <laughs> <laughs> <laughs> ik, ja, ik wilde gewoon graag gelijk een, gewoon een uh, mooi product uh, neerzetten... Opleveren, die kwalitatief en dat gewoon goed was. Ja. En, uh, vlak voor mijn pensioen. Ja, precies. Ja. Ik deed het, uh, <laughs> ja, een mooie gouden rotie. <laughs> inderdaad. <laughs> Oké, okay, helemaal goed. Dank jullie wel, mannen. <laughs> uh, zoals eerder vermeld uh, zal ik vanavond... dus jullie hele album van het begin tot het eind gaan draaien. En de vaste luisteraar weet natuurlijk... dat ik elke uitzending een uur uh, begin met een lekkere opener... om er vast in te komen. We begonnen dus met jullie album Opener Heaven Shell Burnie had al op, uh, een beetje opgeschemerd uh, waar het over gaat. Hoe werd bepaald dat dit nummer de opener moest zijn voor het album? Eh... Uh... Dat is uh, in overleg gegaan uiteindelijk met uh, Erwin Hermsen van uh -huh. Toonstedt Studio. Yeah? Ja, we hadden zelf al wel een beetje de volgorde bedacht. Uh -huh. uh, we hebben natuurlijk ook een LP, dus je moet ook een beetje nadenken hoe eindig je kant A en uh -huh. hoe begin je kant B. Ja. Dat is altijd wel belangrijk. Ja. Uh, en, aandacht en, vasthouden, dus. ja, aandacht ja. vasthouden. Ja, aandacht vasthouden. Uh, uh, en je wil natuurlijk wel een beetje het juiste materiaal op kant A hebben. Uh, niet dat we de later nummers slecht vinden hoor, maar nee. goed, uh, je begint natuurlijk uh, stevig en hard. Ja. Uh, uh, dus ja, hij is... ja, knalt er lekker in. Weet je je bent gelijk wakker. Ja, kijk, de, de toon voor Chaos <laughs> ja. van Liefde is verzet, zeg maar. Aanvankelijk <laughs> ja. Ja, okay. ja, ja. Uh, ja, wilden we overigens openen met End Hell Fallout. Okay. Ja, dat hebben we toen uiteindelijk niet gedaan. Nee. Uh, omdat hij ja, in, de, in, de, in de ranking, om maar zo te zeggen, zat hij toch de, wat ja, Live openen ja. we daar wel een tijd mee. Blijf wel. Okay. Vaak ja. wel. Ja, altijd ja, ja. niet ja. Oké. Okay. Ja. Jij wel? Ja, ik, nou, ik open met wat ik denk. <laughs> dat is het al uh, meteen uh, drummte in voor. Ja, de, dat dat een nummer neem ik van alles. Oh, we gaan Waar dit nummer spelen. oké het nummer komen niet eens dingen van Chaos Mollies. Er staat bij ja. de dingen. Van, ja. ja die, die, <laughs> uh, Oké okay. Op 19 juli verschenen jullie tweede single van dit album Ook meteen de titeltrack van En uh, het tweede nummer van het album Jullie maakten hiervoor ook een uh, tekstvideo Wat kunnen jullie me over deze track vertellen Voordat ik hem zo ga draaien I Am Chaos Dat is autobiografisch voor Mark mm -hmm. uh, Dat zit helemaal okay. in zijn hoofd En uh, daar zingt hij ook over ja. En uh, de videoclip uh, met de tekst is gemaakt Door een, uh, een meneer die we het op het internet hebben gevonden En die woont uh, in uh, Wat is dat, mogen we dat zeggen? Ja Pakistan, Pakistan of En uh, die heeft echt voor een paar... Die, India. Die heeft dan een onwijs coole clip in elkaar gezet. Het is voor hem waarschijnlijk een uh, maandsalaris geweest. Maar ja. voor ons was het echt van... Serieus, doet hij dat voor dat geld? Okay. En het is echt supercool geworden. Ja, ja dus ben uh, ja. daar best ja. wel tevreden mee eigenlijk. Nou ja, goed. Nou, dank jullie wel voor de toelichting. Dan gaan we er dan nu naar luisteren dus. Uh, I am Chaos. Met aansluitend de Nieuw Dominion. Het derde nummer hiervan. Tot zo.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 Dat waren de tweede single. I Am Chaos en daarna de New Dominion achter elkaar... respectievelijk nummer 2 en 3 van het nieuwe album I Am Chaos... van Trash Metal Formatie, Chaos Unleashed, uit Horn oh ja. die hier vanavond bij mij in de studio zijn om hierover te komen praten. Het hele album komt gedurende deze twee uurtjes tussen onze gesprekken voorbij. Dus als je deze nog niet had gehoord, maak je er nu meteen goed kennis mee. Worden jouw oortjes blij van wat ze horen... dan doe je de heren er uiteraard ook een groot plezier mee... door deze digitaal of fysiek aan te schaffen. En waar kunnen de mensen dit doen? denk via Bandcamp... Ja, Bandcamp hebben we uiteraard. Uh, maar het voordeligst voor iedereen en ook voor de band is gewoon uh, via de website. Dat ja. is uh, chaosunleased.nl. right. Yes. En uh, via de shows, uiteraard. En dat waren ze op de een, Ja, ook, uh, live, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Doen. Ja. Even op to even off topic. Uh, hoe kwamen jullie eigenlijk op de naam van de band? Ja, of? ik weet niet dat, uh, wat ik al zei. Ja, in 2009 ja. uh, is die ooit een keer uh, uh, opgepopt uh, mm -hmm. in mijn hoofd. En ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat daar de. Uh, Anifas, nee. ja. Chaos Analyst. Ik vond, vond het wel, wel lekker. Ja, het ja, werkte goed. En, en, uh, en wat betreft het album en de titel? Nou ja, de, de, uh, ja ik wilde wel een soort van, van uh, een nummer hebben wat, wat geleerd was aan, aan uh, de, de bandnaam. Mm -hmm. uh, dus ja, daar, daar kwam dan IM Chaos, I am Chaos uh, ja. uit, inderdaad. En uh, dus, dus ja, dat, dat was dan logischer. Tenminste, voor mij was het logisch om dat dan ook als title track uh, te doen, om het album ook zo te noemen. Ja, ja. Oké. Okay. We hoorden zojuist eens de derde track van de plaat, New Dominion. Heeft deze song nog een bepaalde achtergrond? De uh, nieuwe Dominion? Nee, nee nee, het is een, beetje, het is een klein knipoogje naar een, naar een oude band van mijn, Dominion. Mm -hmm. Dominion, Denk, inderdaad, dus ik ja, wel grappig. hij is al inderdaad om dat ook ja, ja, te ja. verwerken in een nummer. Ja, ja. ja, nou ja het, gaat, het gaat eigenlijk over dat we, dat we nu wel in een soort van nieuwe, nieuwe wereld zitten. Met, ja. uh, met internet erbij, uh, waarbij fake news ja. en dat soort dingen. Uh, het wordt steeds lastiger ook om het, om het te zien, ja. en om het te signaleren. Wat is nou echt, wat is niet echt. Ja, Daar da, da, da gaat het eigenlijk over. Daar dat, gaat het helemaal uh, over, uh, over, ja. Oké. Okay. Uh, en in aanloop naar de release van het album brachten jullie dus twee singles uit. Het eerder gedraaide IM Chaos en de eerste single MAD, oftewel uh, Mutual Assured Destruction, met lang uit dat uh, op 12 juni verscheen als eerste teaser. Uh, hoe reageerden de fans uh, op jullie eerste echte furieuze single en kennismaking met Chaos Unleashed? matig iedereen vond het heel matig ja ah. nee jammer. Nee, vooral onze moeders die zeiden allemaal van, nou dat is dit is een rolpakketje ja. kantel niet ja. Ja. Nee, jongen nee volgens mij was die wel uh, werd er wel, wel oké okay op gereageerd okay. mensen waren uh, voornamelijk wel onder de indruk van de productiekwaliteit want daar hebben we echt wel veel Ah. Tijd, aandacht en, uh, en liefde en ook wat zinc ingestoken. Dus dat, ja. Dat, ja, dat is natuurlijk altijd fijn om te horen. Zeker. Ja. Als je er zoveel werk in gedaan hebt en, en uh, men reageert positief. Dan ja. uh, weet je in ieder geval dat je het niet helemaal voor, uh, voor iets nodig doet. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Okay. En uh, beter dan uh, IM cabels ontvangen? Of? Is IM Chaos. Weer... Nou, IM Chaos doet het iets beter omdat daar een Lyric-clip bij zit. Yeah. Uh, dus, dus die, die Lyric-clip heeft echt wel voor heel veel views gezorgd. Yeah. En hij zit bijvoorbeeld in YouTube, zit hij in een playlist, uh, en daar zit die Lyric-video ook in. Yeah. Um, en, en ja. Uh, uiteindelijk denk ik dat uh, uh, die, die Lyric video was gewoon een goede zet. Omdat dat gewoon uiteindelijk views trekt En dat zorgt er uiteindelijk voor dat de rest van de plaat ook weer redelijk geviewd wordt. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk dat, dat Matt was het opwarmertje. En AMK uh, Am was wel is al echt de een knal. En we hebben in principe nog de bedoeling om uiteindelijk ook nog wel echt een videoclip te maken. Ja, dat was mijn volgende uh, dag, Ja, dat had ik al door. Dus ja. ik dacht die... Ja, goed, voel elkaar goed aan. <laughs> Maar, uh, nou ja, zeg maar het thema daarvan uh, gaan we nog wel een beetje geheim houden. Maar ja. dat, dat, dat zit nog in de, um, in de pen om ook nog uh, te doen. Okay. En dan verwachten we eigenlijk dat, dat als we dat als een soort kerst op de taart uh, uh, doen... dat dan uh, ja, hopelijk zeg maar, alle... Uh, um, uh, oren bediend en ogen uiteraard ook uh, met de clip uh, bediend, ik, uh, worden. bediend worden. Ja, ja precies. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Uh, we gaan uh, nu naar luisteren. Dus M.A.D. met dus ook wel uh, Mutual Assert Destruction, uh, genoemd uiteraard van Chaos Unleashed. En daarna zijn we weer terug met het slotwoord voor het eerste uur alweer op zit. En sluiten we deze af met het nummer 5 van het album. Dus tot zo! Mutual Assured. Destruction Sword is zojuist. Vijf minuten pure vernietiging en chaos van de drie mannen van Chaos Least. Nogmaals, ontzettend tof. En bedankt dat jullie er vanavond zijn. En hopelijk hebben jullie het naar jullie zin. Wow. Zeker. Zeker. Wow. Wow. Wow. Wow. Oh, nee. zei, uh, <laughs> ik vraag het allemaal niet meer. Nee. Nee. <laughs> Mooi op te horen. Nee, super leuk. Yes, top. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van deze Play It Loud live. Maar ik heb er zo direct nog eentje voor jullie. En wat is eigenlijk uh, van jullie uh, het favoriete track uh, van het album? En waarom... Rob. Oeh ja ja ja ja. Ik goeie denk toch wel die straks gaat komen. Oké, okay, in twee uur. Of uh, nu, nu? Nu? Nu ja. direct? Ah, ja, dat is onze de de ba on Onze ballade, hè? Oké, okay, de ballade. Oké. En weer jou, Mark? Um, ja, dat is nog een goede vraag. Ik denk, uh, ik denk toch wel Iam. I Am Chaos of, uh, of Heaven Shall Burn. Ik denk Heaven Shall Burn. Heaven Shall Burn, okay. ja. waar wordt u mee op? Oké, okay. ja. en voor jou, uh, Sam? Ja, ook Heaven Shall Burn. Oké. Ik weet niet, ik vind ze allemaal tof. Ja. Maar, uh, uh, van alle intro's die ik verneuk, verneuk ik die het minst vaak. Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> nou, dan gaan we daar zo direct uh, naar luisteren. We gaan uh, zo uh, Ripped Apart eens draaien. Uh, nog even heel kort, waar gaat het nummer over? Uh, oorlog? in oorlog. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, uh, meer stemmen in je hoofd, demonen in je hoofd. Okay. En uh, daar gaat hij over. En uh, de Sander wilde graag uh, dat ik een uh, rustig nummer schreef. <laughs> ja. Dus hij zei, nou ja, goed, dan schrijven we toch gewoon een rustig nummer. Ja. En uh, ik had hem 130, 135 bpm of zo, je ziet. Okay. Wow. Alleen, alleen ja, op een gegeven moment dan ga, krijg je die versnellingen. En dan ja, verdubbel je dat dus. Oké. Okay, nou. Dus we gaan hem lekker ja, Dan nou, uh, vind ik alsnog 260 pp. Nou, we gaan de minst nu, want de tijd drinkt alweer. Dus uh, tot zo in de tweede uur. En dan uh, praten we meer uh, over I uh, Chaos. En uh, natuurlijk Chaos en Least. Tot zo in de tweede uur.